11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In het zuidoosten van Turkije zijn 11 mensen door een granaat gewond geraakt. Zes van hen zijn er slecht aan toe. Vermoedelijk zijn de slachtoffers Koerden. De bom ontplofte vannacht bij de grens met Irak. Daar, vielen de slachtoffers, de, daar vierden de slachtoffers de winst van de Koerdische kandidaten bij de parlementsverkiezingen. Wie de granaat heeft gegooid is nog niet bekend... 36 van de 550 zetels gaan naar onafhankelijke Koerdische kandidaten. Bij de parlementsverkiezingen in Turkije kreeg de AK-partij van premier Erdogan net geen 50% procent van de stemmen. De AK-partij kreeg 326 zetels en haalde daarmee net geen tweederde meerderheid.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 De LNG-terminal op de Maasvlakte is nu aan het proefdraaien. Het havenbedrijf. In september wordt de gate-terminal geopend. Dat is een, uh, een haven voor de overslag van uh, vloeibaar aardgas. Dat betekent dus dat we op, vanaf dat moment uh, we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 Goedemorgen op deze vooralsnog stille maandagmorgen. Vooralsnog, want reken maar weer dat het druk zal worden vandaag... op de heen- of terugweg van Meubelboulevard, Autoboulevard, tuincentrum... ouders en schoonouders, opa en oma, de dierentuin, een uitspanning, et cetera, Maar voordat het zover is, kunt u hier terecht voor de volgende onderwerpen. De Maaglever Darmstichting stopte geld in een gloednieuwe Nederlandse film over orgaanroof heeft de collectebus afgedaan en is dit fondsenwerving 2.0. El Salvador haalde vroeger de kranten met berichten... over de strijd tussen linkse guerilla's en het leger. Tegenwoordig wordt het geweld bepaald door rivaliserende drugsbendes. De wereldontvanger rapporteert zo dadelijk. En Barbie ligt onder vuur van Greenpeace. Niet die van O.O. Gerso, maar de Barbie van Ken. Een heuse anti-Barbie-campagne. Hoe fout de pop is en hoe werkzaam de campagne... horen we dadelijk van onze reclameman Charles Boromans. En de overzichtstentoonstelling van het werk van fotograaf Vincent Mensel... in de Kunsthal in Rotterdam is wegens groot succes verlengd. Reden voor een goed gesprek, zo lijkt me. En als u de verwachte files wilt vermijden... surf naar degids.fm Maar eerst gaan we even naar Pinkpop. Voor de 42e keer wordt in het zuiden van Limburg het popfestival georganiseerd. En onze VPRO-collega's van 3 voor 12 het platform voor popmuziek... doen natuurlijk uitgebreid verslag. Willem van Zeeland is de eindredacteur van 3 voor 12. Goedemorgen... Goedemorgen. Dag Willem. We hebben vier minuten om het festival onder de loep te nemen. Ik start de klok. Het festival is nu al twee ja, ik... dagen in volle gang natuurlijk. Hoe is het inmiddels met de energie? Nou, eigenlijk heel goed. Ja hoor, prima geslapen en uh, wij hebben wel zin in de derde dag uh, die hier zo gaat beginnen. De laatste natuurlijk. Dat, uh, de laatste, ja. Is er en altijd u... ook een beetje de drukste en de volste qua programma. Want is er veel digitale belangstelling voor het festival? Ja, ontzettend veel. En dat heeft ook te maken met dat uh, je zit hier altijd tot het laatste moment te wachten op toestemming. En dat is heel erg goed uh, gegaan deze keer. Dat uh, komt omdat bands vaak eerst hun optreden terug willen zien voordat ze toestemming geven. Zodat als het geluid bijvoorbeeld niet goed is of als ze vinden dat ze er slecht uitzien... dan uh, kunnen ze dan wel eens zeggen dat het niet door mag gaan. Maar nou, We hebben heel veel toestemmingen gekregen. We hebben gisteren om 8 uur voor het eerst het hele concert van Coldplay via internet uitgezonden. Later ook via de radio en via tv... Dus uh, dat heeft voor uh, heel veel belangstelling gezorgd en ook voor heel veel buzz uh, op de social networks. Ja, wat nieuw dit jaar is dat het festival ook via de digitale themakanalen Cultura24 en 101TV is te volgen. Vinden mensen dat prettig? Ja. Ja, je kunt eigenlijk steeds uh, op en neerzetten. Op Cultura zenden we echt de hele concerten uit. En op 101TV volg je de uitzending van 3FM. Dus daar zie je of de studio van 3FM of op het moment dat er op de radio muziek van de podium wordt gedraaid... zie je daar ook het beeld bij. En uh, zo kun je op verschillende manieren het festival beleven. En de website, 3 voor 12, wat is daar te doen? Op de website uh, vind je de recensies van uh, alle concerten. En uh, we maken daar ook echt rapporten van met een rapportcijfer. Daar is altijd heel veel over te doen, want sommige mensen vinden dat je dat niet kunt maken... om iemand met een rapportcijfer hier uh, te beoordelen. Maar uh, tegelijkertijd zorgt het altijd wel voor heel veel reuring en uh, discussie over wat nou uh, de beste act was van uh, Pinkpop 2011. Nou ja, die reuring is bij jou inmiddels op de achtergrond ook wel een beetje te horen. Uh, wat waren de hoogtepunten tot nu toe? Ja. Nou, het hoogtepunt tot nu toe was het concert van Elbow. Op zaterdagavond. Ja. Zij speelden hier uh, voor Coldplay. En uh, dat was echt een fantastisch optreden. Dat hebben we een, uh, heeft de, de recensent een 9 gegeven. En ook als je mensen hier spreekt, mensen vonden dat heel bijzonder. En, nu waren en vlak we zo... daarachter met een acht... Sorry, ja. ja, en vlak daarachter met een 8 welke? Uh, Coldplay. Uh, wat wel een goed optreden was, maar toch echt niet zo briljant als dat van Elbow. en uh, Wolfmother, dat was de optreden van uh, de beste show van gisteren. Nu waren we zojuist heel enthousiast over Cultura 24 en 101 TV. Maar ik zat naar Elbow te kijken via ja. Cultura 24. En dat werd toch een beetje abrupt onderbroken omdat Coldplay begon. Is dat zo nou? Volgens. Nou, dat heb ik even niet paraat waarom dat precies is geweest. Maar het zou kunnen dat we uh, uh, soms uh, hebben we een, een pauze tussen optredens hebben. En dan draaien we even een herhaling van iets wat is geweest omdat er live even niks is. En het zou kunnen dat dat even voor die abrupte storing heeft gezorgd. Maar het hele optreden van Elbow is er zeker op geweest. En het is ook nog, via de website van 3 voor 12, is het nog een maand lang te zien. Het hele concert van uh, uh, Elbow. Dus daar kunnen we en, in, in ieder wat, geval nog even terecht. Okay. Ja. Voor Elbo nog wel even voor Coldplay geldt dat we het festival alleen via internet mogen laten zien tijdens het festival. Dus als je het optreden van Coldplay nog wilt zien in zijn geheel... dan is dat vandaag nog te zien via de website van 3 voor 12 en vanaf morgen niet meer. En waar gaan we vandaag naar kijken? Wat is de hoogtepunt van vandaag? Nou ja, vandaag kijkt iedereen natuurlijk uit naar de grote afsluiter, de Foo Fighters... die we ook helemaal mogen laten zien. Dus daar kunnen mensen vast hun klok op gelijk zetten... Uh, en uh, verder, Gaslight Anthem vind ik een bijzondere band. En we gaan twee hele goede Nederlandse bands zien vandaag. Go Back to the Zoo en Desert Kid. Willem van Zeeland, eindredacteur 3 voor 12. Dank en nog even volhouden daar in Landgraaf. Ja, dat gaat zeker lukken. Dankjewel. je wel. De Git.fm. En dan hebben we vanaf vandaag ook een nieuwe reportageserie. A4, de verlenging. Over 7 kilometer asfalt waar al meer dan 50 jaar... en nu nog steeds trouwens over wordt gebakken leid. De A4 tussen Delft en Schiedam. Maar het einde lijkt in zicht. Of toch niet? Want verslaggever Katinka Beer, jij maakt die serie. En hoe staat het ervoor nu? En nou, in september is het besluit genomen door minister Schultz van Hagen. Die 7 kilometer komen er. Wordt verdiept aangelegd. Wordt daarmee het duurste stukje snelweg van Europa. 8 880 miljoen euro voor 7 kilometer. Maar uh, tegenstanders, en dat zijn er nogal wat... zijn naar de Raad van State gestapt met hun bezwaren. 23 personen en organisaties uh, hebben bezwaar gemaakt. En die Raad van State komt de komende weken uh, met uh, uitspraken. Dus het zijn spannende tijden voor een voor tegenstander. Want even voor de mensen die natuurlijk nooit over die A4 rijden... hoe ziet het eruit nu? Ja, het stopt gewoon. Uh, je kunt uh, de A13 nemen die parallel loopt... Of uh, sluiproutes, wat heel erg veel gebeurt. Het is trouwens niet de enige plek waar de A4 wordt onderbroken. Want de A4 loopt eigenlijk door tot de Belgische grens. Heet dan een gedeelte, heet die A29. Maar het, de bedoeling is dat nu die twee andere onderbrekingen... die er ook zijn, allemaal worden opgegeven dat het één lange snelweg wordt. En wij gaan dat volgen, natuurlijk dat laatste stukje 7 kilometer wat erbij moet komen. Waar gaat deze eerste aflevering van vandaag over? Nou, ik ben uh, naar de plek gegaan waar die komt, Midden-Delfland, het groen gebied. En het gaat over de geschiedenis. Waarom heeft het nou zo lang geduurd? In 1958 werd de snelweg geopend en toen was men nog heel optimistisch. Luister maar. De autoroute van Rotterdam naar de hoofdstad leidde tot voor kort door het hart van Den Haag en door Wassenaar. Pas ver buiten Wassenaar bereikten de automobilisten de snelverkeersweg naar Amsterdam. Het verkeer kan Den Haag nu echter ontlopen, doordat het eerste deel van Rijksweg 4A tot hoogmaade gereed is gekomen. De rijtijd Amsterdam-Rotterdam zal met een half uur worden bekort, wanneer Rijksweg 4A met zijn talloze kunstwerken zoals viaducten en bruggen geheel zal zijn voltooid. Men hoopt de gehele Rijksweg 4A in 1960 voor het verkeer te kunnen openstellen. Ja, dat was een uh, ijdele hoop. Uh, daar uh, zitten we nog steeds op te wachten. Marie-Louise ten Horen van Nispe, u bent als docent verbonden geweest... u bent nu met pensioen aan de Technische Universiteit van Delft... waar u zich bezighield met de geschiedenis van de techniek... waaronder snelwegen en waaronder dus... Die geschiedenis, die lange geschiedenis van de A4. Ja. ja, inderdaad. En ik heb me met heel veel snelwegen bezig gehouden. Althans, kijken hoe ze gepland en aangelegd werden. En dit is, denk ik, het enige stukje... Uh, waarvan ik tot nu toe nog steeds geen resultaat heb gezien. Daarachter, waar die shovel rijdt, daar moet hij komen. Daar zou hij moeten komen. Waar die dijk ligt. Dat is, Dat is het oude, 40 jaar oude zandlichaam... En als ze inderdaad de zaak verdiept willen aanleggen, wat zal nu het weg, plan is, ja, zal het weg moeten. Dit is het gebied dus waar die moet komen. Midden Delfland, koeien liggen in de wei, paarden daarachter, lammetjes zag ik al. U woont hier vlakbij, tien minuten wandelen, in Schip Luiden. Komt u hier zelf ook vaak? Uh, nou, zoveel als ik kan. Ja, pas op komen weer twee reisfietsen langs. Ja, en die kijken niet uit, daar moeten wij vooruit kijken. Daarachter die bomen zien we Rotterdam. Ja, dat klopt. En hier achter het golfterrein, dat... Dat is Delft. Hoe lang woont u hier al? Ik woon er sinds februari 73. En toen we hier kwamen wonen lag er een zandlichaam waar nu nog een stuk ligt. Was dus de bedoeling dat de snelweg daar overheen zou komen? De snelweg zou op maaiveldhoogte komen en daar zouden geluidswallen omheen komen. Aanvankelijk was er sprake van geluidswallen van 15 meter hoogte. Dat is later, heeft mij gezegd, 6,5 meter is hoogte is ook wel goed genoeg. Uh, daar zou over de vaart tussen Schipluiden en Delft zou een hoge brug komen. En uh, ja, dat, het zag er niet uit. En dan midden door de polder. Je moet er niet aan denken dat je toch 15 meter hoge geluidswallen hier zou moeten zien... In 1958 dacht men dus al, hij zal er binnenkort wel komen... dit, dit volgende stuk van, de, van 4A, zoals die toen nog heette. Waarom is dat eigenlijk niet gebeurd? Want dat was toch nog de tijd voor de milieubeweging? Eh, dat, dat Gewoon een snelweg aanleggen, dat was toch vooruitgang? Uh, dat werd wel als vooruitgang gezien, ja. Maar het stuk door met het Helfland, daar lag al de A13. En twee wegen zo parallel aan elkaar in een... Periode dat geld toch ook wel een rol speelde. werd niet altijd meteen als noodzakelijk gezien. Want 13 gaat van Den Haag naar oh. Rotterdam. Ligt op 4, 5 kilometer ja, uh, hier vandaan. Ja, een kilometer of 5, 6 waarschijnlijk. Maar pas uh, ja, op het moment dat... en een Benelux-tunnel er lag. Want die was er aanvankelijk ook niet. Dus uh, het sloot nergens op aan. En met nog steeds toenemend verkeer... is dat pas een... Uh, een roep geworden om hem toch aan te leggen. En toen waren de mensen hier in de omgeving er niet meer blij mee. Uh, het uh, feit dat het een groene buffer werd verklaard... Dus is het zeg maar officieel geworden, die bufferzone? Ja, die bufferzone is uit 1966. Daarna kwam een reconstructiewet. Die heeft gezorgd dat het groen moest blijven. Dat ook de gemeenten niet konden bouwen waar ze wilden. En dat betekende dat dus de weg ingepast moest. En inpassen betekent niet uh, ver boven het maaiveld uitsteken. Maar toch zodanig dat je er weinig van ziet en hoort. Er zijn dan steeds weer nieuwe plannen voor gekomen. Daar zijn steeds nieuwe plannen. En daar zijn ook een aantal uh, mensen heel fanatiek aan bezig geweest om het zaakje... Te traineren wil je niet zeggen, maar te zorgen dat al... Want uiteindelijk wat er nu aan plan ligt is veel beter dan wat er ooit uh, aanvankelijk bedacht is. Dus die actiegroepen hebben wel degelijk hun effect gehad. Ja, het is niet 50 jaar voor niets geweest? Oh nee, dat denk ik niet. U zit op een bankje uit te rusten van uh, nee, het hoor. fietsen? Ik rust niet uit. Zo'n fiets dat maakt niet uit of je na 40, 80 of 100 kilometer uh, moet fietsen. Want je hebt trapondersteuning. U hoeft niet uh, helemaal alles zelf te trappen. Ja, maar die wind die verziekt op het ogenblik heel veel natuurlijk. Dat is niet leuk. Fietst u hier vaak? Ja, ik kom hier altijd langs. Als ik hier naar de Broekpolder ga, dan fiets ik hier ook langs. Maar dan weet u vast dat de verlengde A4 misschien hier komt. Ja, dat zie ik daar ook. Daar zijn ze volop aan, uh, aan het werk ook. Hè? Terwijl uiteindelijk nog geen eens alle vergunningen gewoon uh, verstrekt zijn. Want er wordt inderdaad gewerkt daar boven op de dijk. Zeg maar op de plek waar de A4 moet komen. Een graafmachine, er staat een bouwketen, een vrachtwagen. Ze zijn gewoon aan de slag gegaan. En de rest, dat komt vanzelf. Dit is een graafmachine. Een is. Een Wat gebeurt hier? Is dit voor de A4? Ik zou het niet weten. Waar dit voor is, wat u aan het doen bent? Nee, ik weet het echt niet. Dit is mijn eerste dag hier. Dus, uh... en wie weet het wel? Dat weet ik ook niet. Ik ken niemand hier. Wat wordt hier gedaan nu? Jij ja, ja, zijn hier bezig. Ik ben hier voor een ander bedrijf bezig. Dus, oh. Je ja, ja, we even contact opnemen met iemand anders. Geen contact. Ja, Katinka, wat is het nu voor iets raars? Geheime bouwwerkzaamheden? Ja, je zou het bijna denken. Hoewel het ook wel weer een beetje gek is op klaarlichte dag en met van die grote machines. Maar goed, een van die mannen zei... je moet maar even contact opnemen met iemand anders... Dus dat heb ik gedaan. Uh, Donald Broekhuizen van de provincie Zuid-Holland... die op zijn LinkedIn-pagina heeft staan dat zijn taak is... Uh, ervoor zorgen dat de A4 eindelijk is, wordt aangelegd. Uh, sorry voor de slechte telefoonlijn... maar hij weet wel te vertellen wat er gebeurt nu in Midden-Delfland. Ja, er lopen al allerlei leidingen daar voor, voor gas- en water-elektra, zeg maar. En die worden nu alvast omgelegd. Uh, zodat het uh, in feite niet, als, als zeg maar, de aannemer begint met de aanleg van de A4 dat er dan nog op dat moment uh, die kabels en leidingen in de weg zitten. Is het dan toch niet gek dat dat al gebeurt, terwijl het nog niet uh, 100% zeker is? Nee, nee, nee, helemaal niet. Gaat het dat altijd zo? Dat gebeurt altijd, maar die is natuurlijk een soort vooruitlopend op de aanleg. En zet heeft van te maken met als je dat uh, zeggen, tijdens de bouw moet gaan doen. Dan is, het, is, het, is dat de planning enorm ingewikkeld en je wil eigenlijk ook niet allerlei verschillende opdrachtgevers die daar dan weer op dat moment dingen moeten gaan zitten afstemmen. Voorbereidende werkzaamheden dus aan de A4 in Midden-Delfland. Onze verslaggever zit er bovenop. U hoort het en wilt u foto's en filmpjes zien? Surf dan naar de De gids.fm nog één week is hij te zien in de kunsthal in Rotterdam. De overzichtstentoonstelling Het Oog van Nederland... met werk van fotograaf Vincent Mensel. Wegens succes werd de tentoonstelling verlengd. En ook kwam een prachtig boek uit, Foto Vincent Mensel. De eerste druk van 2500 exemplaren is al uitverkocht. En met de tweede druk gaat het ook erg hard. Vincent Mensel is vanochtend bij mij te gast. Goedemorgen. Goedemorgen, wat en, leuk. Ja, de eerste druk van 2500... Nou ja, wat ja. leuk, een eerste druk van 2500 ja. stuks. Dat is denk ik wat heel Absoluut erg leuk waar. is, dat hij zomaar ineens... Uitverkocht. Ja, dat had ik ook niet gedacht. hoor. Maar het is natuurlijk toch een soort van geschiedenisboek van Nederland, denk ik. Het is, dat is een ding, maar het wat heel belangrijk is, het is prachtig vormgegeven. Jerma Boom, die dat gedaan heeft, heeft daar echt in twee maanden tijd een masterpiece van gemaakt, vind ik. En wat natuurlijk een ontzettend leuke vondst was. Wij konden niet kiezen wat voor omslag we zouden nemen. Dus ze had een omslag met een, Chine, een Chinees uit de, in de culturele revolutietijd nog... die een krant leest. Nou, dat lag voor de hand. Hè. Krantenfotograaf met krantenfotos. Het begint ook met mensen die een krant lezen. En toen we, kwamen we nog een foto tegen. En toen zei ze, ja, dit is ook wel mooi. En dit is mooi. En toen kwamen we eigenlijk op vier foto's uit. En toen zei, toen zei ze, weet je wat we doen? We doen vier covers. Nou ja, en dat was natuurlijk erg gewoon. Dus mensen moesten kiezen, wat voor cover neem ik? En dat is natuurlijk heel leuk gega gegaan. Dus ben ik... Heel, de de leukste cover, of de best lopende cover, was de Chinees. En die ligt ook bij hier, hier ja, bij op tafel natuurlijk. Je. En dan was er een met uh, de toen nog prinses Beatrix... die haar hand voor haar gezicht houdt. En er was er een met uh, um, Dennis Hopper, de Amerikaanse acteur, regisseur. En een prachtig portret van een Italiaans meisje uit de zestiger jaren. Een Siciliaanse. Ja, ik vind ze al die, ook, alle vier prachtig. Dus voor mij was de keuze ook... Welke zal ik vandaag eens op mijn tafel leggen. Wordt het daarmee ook een soort collectors' item? Ja, natuurlijk. Want Irma Boom wordt verzameld door mensen die boeken verzamelen. En ik denk dat fotoboek, ja, ik wil mezelf niet op mijn borst koffelen. maar het is natuurlijk wel een leuk, wat ik zei, een geschiedenisboekje. Uh, hij is enorm dik. Hè? Laten ja. we daar dat voorop Hij is ook. Ja, het, is, het is echt een, een, een boek wat je natuurlijk niet zomaar uh, even op schoot neemt. Nee. Al, alleen al door het gewicht. Het is een kilo knaller, maar dan heb je het gezicht. Twee kilo en 400 pagina's. En al uw werk. Nou ja, nou, een groot overzicht van uw werk. Het is een stofje van, van, van wat natuurlijk. ik heb gemaakt. Maar dat is ook weer het leuke. Dus wel de tentoonstelling Charlotte van Linger die, die curator was van de, tento van de tentoonstelling en Irma Boom, zij hebben allebei keuzes moeten maken. En als, daar, daar hadden we maar beperkte tijd voor. Was u daar zij... ook nog bij betrokken? Ja, dat is een goede vraag, want ik dacht ook dat ik erbij betrokken was. Maar Charlotte zei bij het samenstellen van de tentoonstelling... I kill most of your darlings. Dus ik maak de mooiste foto's van jou, die hang ik niet op. Maar we kunnen er heel erg over ruzie maken... maar dan komt de tentoonstelling niet op tijd klaar. En hetzelfde was eigenlijk met het boek. Irma had eerst het plan om chronologisch door mijn werk te gaan... vanuit de zestiger jaren tot aan 2011. Maar dat was niet te doen. Dat kon ze niet in twee maanden tijd, want dat is een knap... het is nog in twee maanden tijd ook gemaakt. Dat kreeg ze niet voor elkaar. Toen is ze gaan componeren. Dus ze heeft een soort muziekboek gemaakt, waar mensen... Bepaalde houdingen hebben, hand onder het gezicht, of mensen achter een microfoon, zoals wij hier zitten, of naar allerlei situaties die ik door de, in die 40 jaar, ruim 40 jaar heb gefotografeerd. En die zij tegenkwam in mijn archieven. Dus die ook maar zomaar gezocht in een doos, en dan kwam ze dit en dat weer tegen. En wat in mijn digitale archieven zat. Dus het is heel uh, beperkt, in die zin dat het zijn vaak foto's die al een keer ergens voor gebruikt zijn. Meestal in de NRC dus. En de andere foto's, ja, daar moeten we nog steeds naar op zoek. En dat staat nog in de kellen van het Rijksmuseum. Dus er is nog heel veel te doen. Nu nou even die, ja. namelijk NRC. Daar heeft u natuurlijk ja, 40 jaar bij gewerkt. Ja. Uh, de, de hoffotograaf van NRC ook op een gegeven ja. moment natuurlijk geworden. In de jaren 70 en de vroege jaren 80... Uh, ja, vooral als parlementair fotograaf, want zo ja. bent u begonnen. Ja. Uh, uw Haagse fotografie uh, wordt ook geroemd. Wat maakt uw werk nu zo anders dan dat van uw collega's? Ja, daar moeten uh, uiteindelijk dus uh, de geleerden over oordelen... wat het nou zo interessant of beroemd, zoals u zegt, maakt. Maar het is natuurlijk een bepaald soort stempel, wat je... een, een, een handtekening die je zelf maakt. Dat geldt ook voor, uh, zeg maar, Willem Diepraam of Ed van der Elsk of, of Oorthuis. Ik heb gewerkt bij Maria Austria. Daar ben ik begonnen als theaterfotograaf, als assistent van haar. Ja, en zij had een signatuur. En onwillekeurig neem je de signatuur van je meester over. En wat is uw handtekening? Was, wat is dat? Dat was nogal somber. En dat was ook... Voor die zestiger jaren, dat je doordrukte en he, u, u zit heel mooi achter de microfoon. Nou, daar zit wat ruis tussen aanhalingstekens omheen. Ik, ik wil echt op, op u focussen. Dus ik, ik maakte dan dat portret en dan drukte ik hem door wat ik niet interessant vond. Die stoel die daar leeg staat of die wand die niet zo mooi in mijn beeld paste. En dan, ja, dan kreeg zo'n foto een accent en dat, dat was. Typerend vond men toen voor mijn werk. En dat heb ik natuurlijk ook moeten leren, omdat ik dat als theaterfotograaf bij Austria leerde: je moest de, de hoofdrolspelers moest je als accentueren in de scène en daarbij de omgeving liet je iets weg? Dat was niet zo interessant. Het ging om de hoofdrolspeler. En hoe gebruikt u die techniek? Ja, dat in, de, in de donkere kamer. Dat was met sap. Ik zou het heel graag een cursus willen geven, maar het lukt me niet. Want ik, het was ook een soort gevoel. Het is net als met tekenen met licht. Je, je, je ziet dat negatief, je ziet uh, de portret. En dan, ja, dan ging je met dat licht op dat stukje papier, met je handen. Het ene tegenhouden, het andere doordrukken. En dan met vingers. En, en, ja, het was, of, en dan nog in dat sap, in dat vreselijke spul... waar je dan met je handen in zat. En dan nee, even blazen, even wrijven. En dan, nou ja, dan werd het ene donkerder en het andere werd lichter. Of dat drukte je een beetje door. Ja, en dat was, een, het was ook hartstikke leuk om te doen. En op een gegeven moment was het afgelopen. Toen drukte de NRC niet meer in zwart-wit... maar gingen we over digitaal in kleur ja En dan krijg je een heel andere manier van werken. Want zwart-wit is ook een beetje uw signature. Ja, zwart-wit vind ik, vind ik en vond ik nog steeds erg mooi. Hoewel ik soms iets in kleur tegenkom en ik denk... dat maak ik nu in kleur, omdat het zo bijzonder is. Daar hangt ook één kleurenfoto in mijn tentoonstelling... En dat is ook gewoon een hele mooie foto, vind ik zelf ook... van een, een meisje binnen Mongolië, een, een strijdster... met een prachtig rood gezichtje en, en een rood gewaad aan... en een geweer op de rug en paarden. Ja, dat is even de enige kleurenfoto... met nog één van Tiananmen, van de opstand van de studenten. Dat zijn de enige twee kleurenfoto's in mijn boek. En de rest is allemaal zwart-wit, heerlijk. En dat is ook het leuke, omdat je dan je eigen kleur kunt invullen. Jij ziet een foto... Um, en dan kun jij je eigen kleur erbij bedenken. Dat is net als wanneer je radio hoort. Je wil, zo, je wil eigenlijk graag bedenken wat voor gezicht daarbij zit. Nou, dat mag jij zelf invullen. Dat geldt ook een beetje voor kleurenfoto's. Je mag het zelf, of uh, zwart-witfoto's. Je mag het zelf een beetje invullen. En alle tafereelen die je zojuist noemde... die zijn natuurlijk uh, gekomen na ja. uw Haagse periode. Want daar bent u op een gegeven moment mee gestopt. Waarom? Ja. Nou, je, je, je raakt... En laat ik, het zo zeggen. ik kom uit een, een politiek nest. Mijn moeder was zat in de politiek. Mijn vader was predikant. Maar die liet zich niet onbetuigd in dat, in dat spel. Um, um, en... Ik, was dus, ik voelde me daar als een vis in het water in de Tweede Kamer. Ik vond het ontzettend leuk om dat spel te zien. Dat heen en weer gehakken tak, maar ook het, een compromis vinden. Hè, uh, wat later uitmondt in dat poldermodel. Maar toen werd er nog stevig gedebatteerd. Er, de tegenstellingen waren groter. Maar je raakte ook, hoe, hoe je het ook bent of keert bekend of bev soms bevriend is moeilijk te zeggen. Want ik geloof dat in de politiek heb je wel politieke vrienden... maar geen echte vrienden. Maar ik zat gelukkig niet in de politiek. Dus ik kon zeggen, ik heb een echte vriend. Nou, En sommige mensen vond je bijzonder. Hè? Ik, was een, ik vond Joop den Oud een bijzondere man. En later Ruud Lubbers een bijzondere man. En daar raakte je bevriend mee. En dat ben ik nog steeds. En dat is ook ontzettend leuk. Maar dan kun je dus niet meer de distantie, de afstand bewaren die je nodig hebt... om een goede politieke foto te maken. Dus op een dag liep ik door dat binnenhof. En ik, eh, ja, ik liep te kletsen met... Uh, uh, en toen hoorde ik een stem achter me. Um, Joé, mensen, hoepel eens op. Je, je, je, je festeert het beeld... Maar ik maakte delen uit ineens van dat beeld... van die andere fotograaf, van, die, van de premier, met Mensel ernaast. En toen dacht ik... U liep op met Ruud Lubbers ja, en, en uh, toen dacht al keuvelend. Ik, ja, en toen dacht ik, dat kan dus niet. En toen ben ik de volgende dag naar andere Spoor gegaan... met mijn hoofdredacteur. En die zei, uh, joh, uh, tuurlijk ga je lekker wat anders doen. En uh, ga maar eens hier een heel ander veld in. En toen ben ik de, veel meer de cultuur in gegaan. En dat was... Enig, want dat was natuurlijk eigenlijk ook mijn roots weer. Dus ik ging weer theater doen, ik ging weer acteurs en actrices portretteren en ik ging schrijvers doen en ik nou ja, ik ging reportages maken. Dus er kwam een hele nieuwe leuke wereld op me af. En portretten ging u ook veel... maken, want daar bent u natuurlijk ook heel erg bekend ja. mee geworden. Ja. Zullen we er eens eentje in het boek uh, nou, erbij ga. nemen. En dan moet ik even zoeken, want het is inderdaad zo'n dik boek. Maar gelukkig ja. hebben we er een paar uh, uh, geeltjes in gedaan, ja. om het zo maar te zeggen. Audrey Hepburn. Ja. Een prachtig portret. Naast ze kijkt een beetje naar beneden. Van de, van de koningin. Van de koningin. Ja. Want uh, ook dat is natuurlijk uw ja. handelsmerk een beetje geworden, het Koninklijk Huis. Wat is er zo bijzonder aan deze foto van Audrey Hepburn? Nou, je, je, je, uh, dat, ja, wat is er bijzonder aan ze? is niet zoals je denkt dat Audrey Hepburn is. Uh, het is geen glamourfoto. Het is niet iemand die... Zij maakte zich op het moment voordat zij op de, uh, ging zitten. Hè? Dan zeg je ook, als ik misschien jou zou portretteren... zou je zeggen, even wachten, moet ik even iets aan mijn gezicht doen? En dan richt je op en zeg je, ja, maak hem nu maar. Nou, net dat moment voordat zij mij aan gaat kijken... en zeggen, dit ben ik, ga maar zitten, dit, nu, nu moet je mij maken. Maar dat moment, net dat of-moment ervoor. En dat maakte eigenlijk dat je haar zo interessant... maar ook heel bijzonder... Uh, weer ziet. En dat is eigenlijk de foto geweest die toen Joyce Roodnat die dat stuk schreef bij haar. Vond ook: Ja, dit is helemaal precies zoals ik haar wil hebben bij mijn interview. Rauw en ongepolijst, misschien wel weer. Ja, geven. precies. Vindt een mens. Blijf nog even zitten. Dadelijk na het nieuws praat ik nog even kort Heerlijk. met u door. El Salvador in de greep van rivaliserende drugsbendes. Doden aan de orde van de dag. Zo meldt straks de wereldontvanger. En de Maagleverdarmstichting investeert in een film over orgaanhandel. Why? En waarom is Greenpeace boos op Barbie? Dat hoort u allemaal na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een granaataanslag in het zuidoosten van Turkije zijn elf mensen gewond geraakt. Vermoedelijk zijn het Koerden. In de streek werd de winst gevierd van de Koerdische kandidaten bij de parlementsverkiezingen. Het is onbekend wie de granaat gegooid heeft. Op grote delen van het zuidelijk halfrond heeft het vliegverkeer last van de vulkaanuitbarsting in Chili. Onder meer in Argentinië, Uruguay, Australië en Nieuw-Zeeland worden vluchten geschrapt of omgeleid.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 En in de Rotterdamse haven is voor het eerst een LNG-tanker aangekomen. LNG is vloeibaar aardgas. Er zijn in Europa 20 opslagplaatsen voor vloeibaar aardgas in de nieuwste status in Rotterdam. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Vara, Radio 1, de met Deborah Bleckenhorst. Welkom terug. De Wereldontvanger doet zo verslag van het bende geweld in El Salvador. En ik praat zo met de fondsenwerver van de Maagleverdarmstichting... over hun investering in een nieuwe Nederlandse film. En hoe fout is Barbie eigenlijk? Bij mij nog altijd fotograaf Vincent Mensel. Zijn overzichtstentoonstelling Het Oog van Nederland in de kunsthal in Rotterdam... is nog één week te zien. Meneer Mensel, we hadden het zojuist over Audrey Hepburn, dat portret. Ja. Um, rauw en ongepolijst, ja. zei ik misschien wel. Ik heb nu een nieuwe foto erbij gezocht van Mies Bouwman. Ja. Ook een prachtig portret. Maar ook daar mag je misschien wel van zeggen... Uh, ja, rauw en, en ongepolijst. Of ben ik daarmee toch een beetje oneerbiedig? Je bedoelt Mies Bouwman of nou, uh, Hans nee, van Mierlo, de, die ernaast ligt. Ja, nou, die ligt ernaast, inderdaad... Uh, ja. Uh, specifiek Mies Bouwman, ja. want dat heeft natuurlijk denk ik ook wel een beetje te maken met digitale fotografie. Dat is natuurlijk enorm in opkomst gekomen. Denkt ja. u nu nooit eens van, goh, uh, zal ik bijvoorbeeld hier en daar een rimpeltje wegpoetsen? Want dat portret van Mies Bouwman ja, laat haar zien zoals ze is. Ja. Uh, een mooie dame op leeftijd, maar natuurlijk wel met hier en daar een rimpeltje. Ja, nou, en daar is niks mis mee. Nee. Dat is het leuke. Um, we hebben nog een hooggeplaatste persoon in Nederland. Net als Mies Bouwman. Dat zijn de twee koninginnen van Nederland. En die sprak ooit historische woorden. Ieder rimpeltje wat ik in mijn gezicht heb... heb ik eerlijk verdiend. En ik denk dat dat ook voor Mies geldt. Dus als ik daar iets mee zou doen... ik zou het, um, het polijsten, ik zou er een, een, een soft focus overheen leggen. Een film uh, om het allemaal... om haar een meisje van 19 van te maken. Dat ik denk dat ze daar super ongelukkig mee zou zijn. En ik weet omdat die foto is heel recent gemaakt. Ja, die is nog eigenlijk begin van dit jaar of het einde van vorig jaar. Dat ze daar helemaal niet ongelukkig mee is. Zou ze er zelf, is. Als ze er zelf om zou vragen, zou je het dan ook doen? Hoe bedoel je? An nou, stel dat zij zegt, van, nou Vincent, ze moet nee, je is toch een beetje... Nee, het is een krantenfoto in. geweest. Dus ja. En in krantenfoto's mag je nooit iets doen. Behalve nee. als ik een pukkeltje, of je hebt een pukkeltje op je neus... Dan... En ik weet dat dat pukkeltje er maar één dag zit... Dan ben ik best wel aardig om het even weg te stippen. Want dat deed ik vroeger met het kwas je ook op de zwart-wit foto. Als iemand een... Dan mag eens even zeggen, op deze tweede pinkste dag een meeeter heeft... dan wil ik hem rustig even wegstippen. En dat doe je in de computer ook. Maar als jij... behalve als ik merk dat ik verkeerd licht heb gebruikt... en jou, jou, jij komt heel grof in beeld... in de zin van... ik heb het erom gedaan, bij wijze van spreken. Dan zou ik daar wel rekening mee houden. Maar ik ben nooit bezig om iemand mooier... of lelijker te maken. Behalve als het zou moeten in de zin van... Um, dat het niet voor de krant is. Maar iemand zegt, joh, ik wil mijn dochter, die is dit of dat, of mijn vader of mijn moeder. Dan wil ik daar best rekening mee houden als het een privé iets is. Maar de krant mag nooit, dat is gewoon verboden. Dat, werd, uh, dat was het straffen van ontslag als je iets aan een foto deed. Afblijven? Afblijven, ja. Nooit een bal in het doel monteren, alhoewel ik daar niet zo goed in was met voetballen. Maar ook nooit een lantaarnpaal weghalen. Maar wel, je hebt daar twee hele leuke antennetjes achter je hoofd zitten. Als ik nou die foto maak, zo, dan heb jij twee horentjes, als het ware. Nou, en dat heb ik dan niet gezien als ik die foto maak... maar dan wil ik het best wel een beetje wegdrukken. Zodat dat zou ik dat minder... ook graag willen, denk ik. Ik zou het niet accentueren. Ik heb niet dat gevoel wat ik wel eens een keer een fotograaf hoorde zeggen... op het Binnenhof, heel lang geleden, echt heel lang geleden... maar hij, hij gronds nog steeds naar in mijn oor. Nu ga ik vandaag Joop een van uil eens lekker lullig portretteren. Toen dacht ik, wat een onzin... Ik heb ook niet het gevoel dat ik Wilders ineens lullig moet portretteren. Of meneer uh, Rutte of meneer Die. Dat is niet het ding. Daar ben je niet mee bezig. Mensen presenteren zich aan jou zoals ze zijn. En daar, dat is het. Jij gaat zitten zoals jij graag op de foto wil. Nou, en dat was een beetje. Dat is altijd mijn instelling geweest. Je bent zelf degene die zich laat portretteren door mij. En jij, jij bepaalt hoe je erop komt. Ik doe dat niet. Ik ben alleen maar... Ik registreer het. Ik doe daar een klein beetje dicht en donker bij, maar dat is eigenlijk alles. Oprecht, als het oog van Nederland. Dat Hedenland. hoop ik wel, ja. Vincent Mensel, hartelijk dank. En de overzicht en toonstelling is nog één week te zien... in de Rotterdamse kunsthal. Tot 19 juni. Zo Dankjewel. is het. Dankjewel. Vara. De Gids. De Wereldontvanger. Willem de We're ja, Het nummer bang bang. bang bang. Wat horen we nu? Van uh, Tres Corona's, een uh, internationaal hiphopgezelschap. Het, het nummer, die tekst gaat over de ellende van, uh, van drugshandel... en wapengeweld in El Salvador in Midden-Amerika. Is er veel van dat soort ellende dan in uh, El Salvador? Ja, nou, als je, als je op de cijfers afgaat, dan is er heel veel van, uh, van dat soort ellende. Vorig jaar werden bijna 3900 Salvadoranen vermoord. Of ze kwamen door geweld om het leven. Nou, Dat, dat cijfer zegt je misschien niet zo heel veel... maar uh, dat betekent dat... Één 71 op de 100.000 mensen in El Salvador door geweld om het leven zijn gekomen. Nou, vergelijk dat met Mexico, vaak in het nieuws... vanwege die, uh, die war on drugs, die uh, oorlog met de, met de drugskartels. Uh, daar is het moordcijfer 14,5. Op 100 en dat is dan weer vergelijkbaar met Irak en Afghanistan. En in El Salvador, wie zitten er dan achter dat Nou, dat zijn, uh, dat zijn vooral twee rivaliserende criminele bendes. Mara's, zoals het dat, dat heet in het, uh, in het Spaans. Uh, die hebben tienduizenden leden. Je hebt bijvoorbeeld de Mara Salvatrucha. Dat kun je vertalen als uh, de bende van trotse Salvadoranen. Afgekort als MS-13. En hun aardsvijand, dat zijn de bendeleden van de 18th Street Gang. De 18th Street Gang, dat klinkt wel een beetje vreemd voor een bende... Uit uit El Salvador. Ja, nou, ze komen oorspronkelijk uit Los Angeles. Uh, in, in de jaren 80 woedde er een, een burgeroorlog in, uh, in El Salvador. Toen zijn heel veel Salvadoranen zijn gevlucht naar, uh, naar de Verenigde Staten. En uh, vooral naar, uh, naar Los Angeles. Ja, en daar kwamen ze terecht in, uh, in die arme buurten daar. En die hadden al hun eigen straatbendes. Maar sommige Salvadoranen waren niet bepaald onder de indruk. Uh, want ze hadden zelf praktijkervaring opgedaan. als guerrillastrijder of als soldaat. En dat vertelt bendelid Francisco Campos. Those gang members didn't know that these tiny, poorly fed Salvadorans were bad dudes at using M-16s and mortars. We had seen death, people being dismembered. They didn't know that until the Mara showed them. Ja, de bendelid vertelt dus uh, dat toen ze daar aankwamen... werden ze gezien als, ja, als kleine, ondervoede inbordelingen. Maar hij zegt dus van, ja, die bendeleden daar in Los Angeles... die wisten helemaal niet dat wij gevaarlijke gasten waren. We, hadden, we liepen daar rond in El Salvador met M16's en met mortieren. En zij hadden nog nooit lichamen gezien die in stukken waren gehakt. Dus ze hadden geen flauw idee totdat wij ze een lesje leren. Dat zegt dus deze Francisco Campos van de MS-13-bende. Trouwens, hij vertelde dat terwijl hij in de gevangenis zit. Nou, dat klinkt ook allemaal niet heel erg prettig... maar die bendes begonnen in Los Angeles... komen dan toch weer terecht in El Salvador. Hoe kan dat? Nou, die, die Mara's die groeiden ontzettend hard. En binnen, ze, binnen een paar jaar hadden ze duizenden leden. Ze deden van alles uh, wat niet mocht volgens de wet. Ze handelden in drugs, uh, wapens, uh, ze pleegden overvallen. En veel van die criminelen werden ook opgepakt en opgesloten. Maar toen die uh, burgeroorlog ophield in El Salvador... 1992, toen moesten heel veel Salvadoranen weer verplicht vertrekken, terug naar hun land. En ook die Mara's, die bendes, die werden teruggestuurd, met desastreuze gevolgen. En een van die gevolgen, jij zei het net al, bijna 4000 moorden per jaar. Dus die bendes konden in El Salvador gewoon de draad oppakken. Ja, precies. En niet alleen in, in El Salvador, maar ze, ze bleven dus ook actief in de Verenigde Staten. Uh, ze breiden uit naar Mexico, naar Guatemala, naar Honduras, he, die landen in, in de regio. Dus het is echt een internationale bende geworden. En zeker in El Salvador wordt gezegd dat het een, een heel goed georganiseerd crimineel netwerk is. Heel wijd vertakt ook. Een Amerikaanse verslaggever van National Public Radio... die sprak met Blue, een uh, plaatselijke baas van die Salvatruchas... in de hoofdstad San Salvador. En Blue die probeert aan die verslaggever duidelijk te maken... dat zijn bende eigenlijk heel maatschappelijk bezig is general, la venta de la droga es, y la venta de la droga y todo eso es para el mismo beneficio de todos. Selling drugs is for the benefit of everyone. If someone sells drugs it's because of all the needs of everyone in the community. There are colleagues who don't have a mother or anything and only the gang helps them, no one else. Ja, dat was dus Blue, hè. Een, een hoge man in die, in die bende. Hij beweert dat het, verkoop, het verkopen van, van drugs aan iedereen ten goede komt. De samenleving heeft er behoefte aan, zegt hij zelfs. En bovendien zijn er collega's die helemaal niemand hebben. Helemaal geen familie, geen moeder. Alleen de bende die helpt ze. En niemand anders. Nou, en, en Blue zegt ook dat de Salvatruchas uh, de burgers in zijn wijk diensten verlenen. Zoals bescherming en het aanleggen van waterleiding. En voor die diensten moeten de burgers uiteraard betalen. Ja, beschermingsgeld dus uh, betalen. Dat, uh, dat riekt een beetje naar maffiapraktijken, afpersing, noem maar op. Dat is het precies. Ook, ook winkeliers, de verkopers op de markt, uh, busbedrijvers... moeten allemaal beschermingsgeld betalen. En ja niet betalen, dat betekent maatregelen. Er wordt er met granaten gegooid, er wordt er geschoten. En ja, ook naar de politie stappen, dat staat eigenlijk gelijk aan zelfmoord. Ja nou, Maar is er dan nog... Wel iets wat de autoriteiten in El Salvador kunnen doen? Nou, president Funes van, van El Salvador die zegt dat, dat zijn land de problemen nog wel aan kan. Hij wijst dan naar Mexico, naar Guatemala. Daar, daar worden regelmatig bloedbaden aangericht. Uh, daar wordt echt op. Uh, er wordt met zware wapens uh, schieten ze op elkaar. Uh, die, die kartels zijn echt in oorlog met de regering. Uh, de kartels zijn daar geïnfiltreerd in, in alle lagen van de overheid. Dat gebeurt niet in El Salvador, zegt uh, president Funes. Maar volgens Carlos Dada, hij is de eindredacteur van een, een online krant, El Faro... duurt dat niet lang meer tot die bendes ook geïnfiltreerd zijn... alle lagen van de, van de overheid. Want er lopen smokkelroutes van cocaïne en marijuana door El Salvador. Dat betekent heel veel geld, heel veel drugs. Uh, en dat betekent ook meer macht en wapens voor die bendes. Nou, de krant van Carlos Dada die onthulde onlangs dat een drugskartel... in het noordwesten van El Salvador een regio totaal onder controle heeft. We hebben very fragile institutions. We are een emerging democratie. The danger is dat de few steps that we have taken that we have moved that we take them backwards because the organized crime is substituting the state. Ja, eindredacteur Carlos Dado dus, hè, die wijst erop dat El Salvador is nog een jonge, fragiele democratie. is. Ze hebben kleine stapjes voorwaarts gedaan. Ja, en nu komt die georganiseerde misdaad en ja, nu gaat het land dus stappen terugzetten. En hij denkt dat de Mexicaanse drugskartels met hun miljarden dollars steeds vaker de handen ineen gaan slaan met de Salvadoraanse straatbendes. Met hun wijdvertakte netwerken. Die kunnen natuurlijk heel veel drugs verkopen. Met als gevolg nog meer geweld en corruptie in El Salvador. Willem Frank je dankjewel en tot woensdag. Tot woensdag. De Radio 1 Tour Top 100. Uw keuze uit de 100 beste Franse hits. En u kunt natuurlijk stemmen op radio1.nl, op de Franse top 100. En deze sportzomer tijdens de tour is die dan natuurlijk te horen. En u kunt bijvoorbeeld stemmen op uh, Johnny Halliday met uh, Pour moi la vie Commence. Pour moi la vie va commencer En dans ce pays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 ja, Johnny Halliday. En hij staat in de top 100. U kunt op hem stemmen als u hem gewoon deze zomer nog een keer wilt horen. De Gids.fm Claustrofobische angst Afgelopen vrijdag ging de film Klaustrofobia in première. Hij klinkt een beetje eng, maar uh, hij was niet in de bioscoop te zien... of is niet in de bioscoop te zien zelfs... want deze spannende film is alleen via internet te bekijken. En als je je naam en andere gegevens geeft... dan kun je de film gratis en voor niks bekijken. De film gaat over de roof van organen... en om die reden wilde de Maagleverdarmstichting wel meebetalen aan de film. Bij mij aan tafel Jan Boersma. Hij is hoofdsponsorwerving van de Maagleverdarmstichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Een film over orgaanroof en hij klonk, ja, hij klonk nu al spannend in deze 20 seconden. Maar dat welke, is hij ook. Welke boodschap willen jullie dan als Maagleverdarmstichting daarmee uitdragen? Um, de boodschap is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant is het echt uh, aandacht vragen voor het probleem van orgaandonatie. En dan ook heel specifiek voor een wat jonger uh, publiek. Vandaar dat deze film als vehikel is gekozen. En het uh, tweede is um, Steun de maagleven Duimstichting. En dat zit meer aan de achterkant. Uh, maar goed, daar komen we straks nog wel verder op. Het heeft te maken met uh, de adresgegevens die we gaan gebruiken. Nou, u zegt dat we hebben voor dit gekozen als, als vehikel. Dat klinkt ja. niet alsof u uh, er heel erg uh, enthousiast wellicht over bent. Nee, ik ben er ontzettend enthousiast over. Uh, als ik kijk naar de totstandkoming. Twee jaar terug zijn we ongeveer begonnen te praten met Snoep. Dat uh, is de producent van de ja, film? Ja, precies. En, uh, aanvankelijk was het heel erg ingestoken van... nou, jullie betalen film... En eh, daarmee gaan we aandacht vragen voor een probleem waar jullie voor staan. In dat geval was het dan inderdaad orgaandonatie. Maar na allemaal gelang we verder gingen, eh, is daar wat meer bijgekomen. Zouden we helemaal alleen moeten betalen? Dat, eh, dat was voor ons niet te doen. We zijn geen hele grote stichting, we hebben geen uh, grote gelden. Dus we moesten een uh, manier verzinnen dat we niet alleen uh, uh, het probleem op tafel konden leggen... maar dat er ook financiering uh, voor was... En vandaar dat, uh, nou, dat het een, uh, een hele spannende film is. Vooral die mensen moet trekken. En uh, op het moment dat het veel mensen trekt, is het voor ons goed en voor het probleem, en uh, om veel uh, adresgegevens te verzamelen. Maar van orgaandonatie gaat u naar orgaanroof, dat is heel iets anders, zou ik denken. Ja, klopt. Um, we hebben de... We hadden natuurlijk heel erg inhoudelijk erop kunnen gaan zitten, maar dan krijg je een film die, uh, denk ik, voor het toch een beperkt publiek uh, geschikt is. We hebben Snoep in zover ook de vrije hand gegeven om een spannende, een onderhoudende film te maken die voor juist het jongere publiek aantrekkelijk is. En je kunt dan uh, iets doen wat heel erg netjes klopt en wat uh, bijna gewoon de werkelijkheid is. Maar uh, als als je wat meer fictie hebt, heb je natuurlijk meer mensen die ernaar gaan kijken. En eh, spannend, eh, mensen aantrekken. En dat is eh, goed om. Zowel het probleem uh, onder de aandacht te brengen. als uiteraard om uh, de, de achterkant, zeg maar. om veel adresgegevens te verzamelen. Daar gaan we het zo zeker over hebben. Maar zeker. hoeveel heeft u erin gestopt? Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, we hebben een uh, vast bedrag van 200.000 euro. hebben we hierin gestopt. Dat is overigens geen geld van. Uh, of de collecten of donateurs. Dat is geld dat komt uiteindelijk ook van de Vriendenloterij. omdat wij ook een bijdrage van krijgen. En, en wat los... is die Vriendenloterij? De Vriendenloterij uh, was voorheen de Sponsor en dat is zeg maar een, een van de loterijen in uh, Nederland. In dit geval degene die gaat over gezondheid en welzijn. Dus uh, de, bijna de helft van hun uh, geld wat zij uh, jaarlijks ontvangen gaat naar heel veel clubs op het gebied van uh, gezondheid en welzijn. En u zei al, het gaat ons om die adresgegevens. Hoe komt u daar dan aan? Mensen kunnen de film kijken. En uh, dan moeten ze, maar voordat ze dat kunnen doen, uh, moeten ze hun adresgegevens achterlaten. En op basis van die adresgegevens ze geven wij dus inderdaad aan uh, dat wij hen gaan uh, bellen en e-mailen. En mensen moeten daar ook echt bewust uh, volgens de regels opt-in uh, voor aanvinken... Uh, Doe je dat niet, dan krijg je de film niet te zien of je zou 2,39 euro moeten betalen. Maar op het moment dat je je adresgegevens achterlaat, ben je dan automatisch ook donateur voor jullie? Nee, uh, er zijn twee manieren waarop je benaderd wordt. Je krijgt een e-mail met aanbiedingen van adverteerders. Dat heeft met name Snoep uh, als producent geregeld. En wij zorgen dat de mensen gebeld worden. En dat telefoontje is uh, in feite heel simpel. Uh, wil je meespelen met de Vriendenloterij? En dat is natuurlijk ook de reden dat de Vriendenloterij heeft willen meedoen. Denkt u dat jongeren daar gevoelig voor zijn? Ik denk het wel, ja. ja. Wij verwachten toch uh, nou minimaal uh, 200.000 mensen die de film gaan kijken. En we hopen natuurlijk op veel meer. Hoeveel hebben we het al gedaan tot nu toe? Ik heb nog geen cijfers. Hij is net vrijdag in première gegaan. Dus uh, ik heb nog verder, ook sorry, vanwege de pinkste dagen, nog geen getallen gehoord. Maar je zou natuurlijk ook kunnen denken, ik ga bijvoorbeeld de straat op met flyers. Om zo jongeren te bereiken in plaats van via een film op internet? Ja, dat zou kunnen. Maar wij denken dat dit vehikel meer aansluit bij, uh, bij jongeren. Uh, het is heel uh, spraakmakend. Uh, met flyers ja, ga je toch minder opvallen. Overigens, ook flyeren uh, kost voor geld. En ik denk ook niet dat jongeren zich daar heel erg toe aangesproken voelen. Het is juist ook in dit geval omdraaien. Je wilt iets graag zien. En vanuit iets wat je graag wilt zien... Uh, maak je de stap uh, om jezelf als Magelieve Darmstichting dichterbij te zetten. Nu zijn er wat recensies al geweest en die waren een beetje negatief. Balen jullie daar nu van? Dat mensen het misschien toch niet gaan bekijken? Nou, nee. Uh, je kunt de film natuurlijk op heel veel verschillende manieren bekijken. Als ik kijk naar de kritieken, maar dat is met name wat ik er zelf ook uit haal... Uh, is het heel erg gericht op dat er weinig plot in zit. Dat het niet, helemaal, uh, niet allemaal... Even Goed klopt. Het was ook niet de doelstelling van de film. De doelstelling van de film was uh, om aandacht uh, te vragen. Uh, het moet aantrekkelijk zijn voor jongeren om te kijken. Het moet spannend zijn, het moet entertainen. En ik denk dat de film daar wel heel goed in slaagt. Los van al het spraakmaken. Hè? Want, uh, nou ja, ook dat helpt natuurlijk mee. Jan Boersma, hoofdfondsenwerving fondsenwerving van de Maag-Lever-Darm Darmstichting over de film Klaustrofobia. te zien op internet. Absoluut. De Greenpeace is een nieuwe campagne begonnen. De actieorganisatie richt haar pijlen op een bekende dame deze keer, namelijk op Barbie. En dan heb ik het niet over Barbie uit O.O. Gerso, maar Barbie van Ken. De Barbie-pop dus. Waarom maakt Greenpeace zich zo druk over dit speelgoed en zelfs zo druk dat er een campagne gevoerd moet worden? Vaste marketingman Charol Borremans weet er alles van. Charol, goedemorgen. Goedemorgen, de boer. Hè? Wat is er aan de hand met Barbie? Nou, met Barbie zelf is niet zoveel aan de hand. Maar wel met de verpakking waar zij altijd in verkocht wordt. Die prachtige roze dozen. Uh, en uh, uh, allerlei accessoiretjes die ook in die verpakkingen zitten. Want het blijkt nu dat deze kartonnen dozen... dat die uiteindelijk afkomstig zijn van tropisch hardhout uit Indonesië. En uh, uh, ja, dat, of dat hardhout daarvoor moet natuurlijk uh, uh, hout gekapt worden. Bomen gekapt worden. En die komen dus uit het tropisch... ...regenwoud van Indonesië en ja, uiteindelijk uh, uh, zorgt Barbie ervoor... ...dat, die, dat er een grote schaal ontbossing plaatsvindt in Indonesië. En dus komt Greenpeace een actie? En wat voor actie is dat dan? Nou, ze hebben een uh, wereldwijde actie opgezet in uh, een veertigtal landen... Uh, ...waaronder dus Nederland, maar echt wereldwijd verspreid... ...tegen de fabrikant van Barbie, Mattel. En uh, uh, ze hebben een commercial gemaakt met een hoofdrol voor Ken. Waar denk je dat Barbie was last weekend hmm? She was on a shoot in some rainforest? Shooting what, Ken? I don't know. She's always out on shoots. Look at these, Ken. Orangutans! Oh, they're so cute and fluffy! And, and the tigers? Oh. That's not nice. <gasps> Did you ever think of Barbie as a serial killer? Ja, ja, ja, ja. ja, Barbie als serial killer. En dan zien we Ken hooglijk verbaasd. Want hij weet helemaal niet het, even het verhaaltje voor de radio. Barbie, of Ken, haar grote vriend... zit dus op een prachtig roze bankje... in een volledig roze interieur, want dat is de kleur van Barbie. En hij wordt eigenlijk geconfronteerd met een laptopje... met, een, met beelden hè, waar Barbie uithangt. Dat is dus ergens in Indonesië, in een bos, in een groot regenwoud. En daar blijkt zij dus allerlei bomen te kappen. Niet zelf, maar in haar naam eigenlijk worden de bomen gekapt. Maar dat is gevolg dat al die schattige oerang-oetangs uh, oerang en die schattige tijgers, dat die geen verblijfplaats meer hebben en op uitsterven staan. En uh, nou, daar maakt Greenpeace zich bijzonder druk over. En ook op de website zie je dan de reactie van Ken. Hij maakt het namelijk, geloof ik, na 50 jaar nu uit met Barbie. En uh, hij zegt er ook, uh, op de Amerikaanse site zegt hij ook of op de Nederlandse site zegt hij ook, Barbie het is uit. Ik wil geen vriend die bossen kapt. Daar komt het dus feit op neer. Maar heeft Greenpeace ook bewijs dat Barbie fout is? Heeft Greenpeace het bewijs dat nou, Barbie dat is uh, niet helemaal is zit? Ze hebben uh, groot onderzoek gedaan, althans dat beweren ze. Uh, dat ze dus, uh, waarbij er uh, uh, een directe link bestaat... Uh, tussen de verwoesting van het Indonesisch regenwoud uh, en uh, de producten die voor Barbie gebruikt worden. Ze hebben een zogenaamd forensisch bewijs... en met veldonderzoek hebben zij een link gelegd... tussen die verpakkingen en het tropisch hardhout uit Indonesië. Dus. En dat betekent dus dat, uh, ja, zij beweren dat dat dus een harde wijs is. Is het nu de eerste keer, uh, Charles, dat Barbie in opspraak is? Nee, Barbie is uh, inmiddels al 50 jaar oud. En in die 50 jaar is zij regelmatig in, uh, in opspraak gekomen. Met name vanwege haar extreem slanke figuur. We kunnen daar misschien even een commercials laten horen uit 1959... toen Barbie voor het eerst op de markt werd gezet. Barbie, you're beautiful. You make me My Barbie doll is really real Barbie small and so petite her clothes and figure look so neat someday i'm gonna be exactly like you till then i know just what i Charles, Small and Petit. Nou, dan weten we het wel. Ja, dat, kijk. Kijk, you dat look is... so niet en I want to be like you. Precies, dat zinnetje wat dus uh, in die commercie gebruikt wordt, dat heeft toch uh, is, van grote ge, uh, ja, of is van grote invloed op de meisjes die ermee spelen. Hè, het is natuurlijk een figuurtje wat, wat ja, uh, onmogelijk bijna is. Ik geloof, ze hebben ooit een keer uh, die mate van Barbie op een echte persoon proberen af te zetten. En dan blijkt dat zij uh, eigenlijk uh, ja, niet zou kunnen nog Ze zeggen niet ze zou niet kunnen menstrueren is Een totaal onmogelijk lichaampje, maar toch heeft ze ongelooflijk veel invloed op de meisjes die ermee spelen. Realiseer realiseren dat elke twee seconden uh, worden er twee Barbie-poppen over op de wereld verkocht? Uh, een gemiddeld Amerikaans meisje heeft tien Barbie-poppen en dat anorexia achter figuurtje, ja, dat heeft toch invloed en zou zelfs aanzetten tot ja, eetstoornissen. Uh, noem het maar op. En uh, ja, hoe je eruit verkeerd ze is, van grote invloed. Maar is er ooit campagne gevoerd tegen het figuur van Barbie? Ook? Ja, in 1998 heeft de Bodyshop eigenlijk uh, is een campagne begonnen met Fat Ruby. Dat is ook een soort. Pop, althans, een Barbie-achtige pop werd afgebeeld in een advertentie. Ruby genoemd naar Rubens. Hè. Dat is natuurlijk de Belgische schilder, die uh, Vlaamse schilder... die de bekende Rubensiaanse figuren, dames schildert. Wat dikker dan normaal. En uh, daarin, de, deze campagne, heeft Body Shop zich nadrukkelijk afgezet... tegen die, uh, die uh, broodmagige Barbie-achtige uh, En uh, ook eigenlijk uh, ja, is ze gaan focussen op natural beauty. Later is dat ook overgenomen, overgenomen door Da. En uh, Real Beauty. En uh, in feite hebben zij ja, afbeeldingen uh, af, uh, getoond van vrouwen ja, in, in, weliswaar in poppenvorm... die uh, wat normalere proporties hebben dan uh, deze skinny figure van, uh, van Barbie. En Dunne Barbie zit zonder vriend. Dank je wel. Ja, Cheryl ze zit Bogomans. zonder vriend, zeg. Ja, we ja, moet maar weer kijken hoe ze dat weer gaat regelen. Maar in ieder geval uit het regenwoud. Tot volgende week, Tot Sharon. Volgende week. Uh, buizen vanavond ga ik naar bijvoorbeeld de avond van de jonge danser. Er naar kijken kan stimulerend werken, weet ik van horen zeggen. Om vijf en half negen op Nederland 2. En op Nederland 3 kan ik natuurlijk nog de hele avond en nacht terecht voor Pink Pop. Maar nu ga ik eerst lunchen met Jurgen van der Berg. We hebben een speciale uitzending vandaag, omdat het natuurlijk Tweede Dag is. We hebben weer drie mensen gevraagd om de media vasten. Dus een week lang geen media te volgen. Uh, dat zijn Tom Hofman, de acteur, fotograaf. Uh, Marianne Zwageman, die zit ook vaak in ons media voor. Dus mediastrateeg, dus daar is het helemaal lastig voor. Maar misschien nog wel het lastigst voor Evert Mostert, een luisteraar. Hij was vorig jaar finalist ook in de Nationale Nieuwsquiz. Nou, die man is echt verslaafd aan nieuws. Die heeft dus een week lang uh, dat niet uh, mogen volgen. En wat een ellendige zometeen... pinkster heeft die man gehad. Ja, had, precies. Wel. We gaan zometeen hun belevenissen horen. Dankjewel. Jurgen van den Berg, straks met lunch. Surf naar de degids.fm. Fijne pinkster maandag. Goedemorgen, luisteraars van het Radio 1 Journaal.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 Het slot. Hij viel af. In het NOS Radio 1-journaal. Aan het einde van de middag tussen half vijf en half zeven. En wel 10 centimeter af bij mijn heupen. Het Vincent Boterman-verhaal. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. If you need me, call me. Wereldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Bel 0800 0552 of ga naar dhl.nl. DAL Express.